9 uur. Freddy van met het NOS Journaal. Er is een norm vastgesteld voor de hoeveelheid fipronil die in kippenmest mag zitten. Die norm wordt 10 microgram fipronil per kilo mest. Volgens het ministerie van Economische Zaken is dat ook de norm in Duitsland en België. Op het hoogtepunt van het fipronil schandaal van deze zomer moesten honderdduizenden kippen worden geruimd en werden miljoenen besmette eieren uit de winkels gehaald. Kippenboeren zitten sindsdien met in totaal een miljoen kilo besmette mest. Alle mest met meer fipronil dan de norm van 10 microgram moet worden afgevoerd en verbrand. Nederland heeft begin dit jaar een boekraket uit Georgië gehaald... in verband met het onderzoek naar de ramp met de MA-17. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van RTL Nieuws. Onder meer in Finland heeft Nederland ook al tests gedaan met boekraketten. Deze raket is door Georgië beschikbaar gesteld na een rechtshulpverzoek. Volgens RTL kan Defensie de raket ook testen. Onder meer om te zien of die bedreigend is voor de nieuwe straaljager... de Joint Strike Fighter. Bij de ramp met de MH17 in juli 2014 kwamen alle 298 inzittenden om het leven. Het toestel werd volgens onderzoek neergehaald door een Russische boekraket. En verschillende grote namen in het wielrennen roepen Tom Dumoulin op volgend jaar mee te doen aan de Tour de France. Onder hen zijn Romain Bartet, Warren Barguil en Chris Froome. Ook tourbaas Christian Prudhomme, Christian Prudhomme doet een oproep. Dumoulin won dit jaar de Giro d'Italia en werd wereldkampioen tijdrijden. Vandaag werd het parcours van de Tour de France bekendgemaakt. Maar Dumoulin wacht op de bekendmaking van de parcoursen van de Giro en de Vuelta voor hij beslist welke grote ronde hij rijdt. Het weer droog. In het Oosten kan een mistbank ontstaan. Minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt, maar droog. In de avond kan in het noordwesten mogelijk een buitje vallen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Welkom terug bij Geen Lompen maar Zware Metalen. We openen dit tweede uur met Obituary. Band uit 1984 uit de Verenigde Staten. En uh, het genre laat zich omschrijven als death metal. En van het album Obituary uit 2017 hoorden we u A Lesson in Vengeance. En dit, uh, deze band was op verzoek, CQ, suggestie. De volgende komt uit Brazilië. Dus we blijven nog even aan die kant van de oceaan. Trash en Death Metal. En uh, van hun album Elex uit 2009 is hier Metamorphosis. Er net bij te vermelden dat het ging om Chora. bij deze dus de volgende is Cradle of Filth afkomstig uit de UK en een mix van black gothic en symfonische metal en van het album Dusk and Her Embrace is hier Funeral in Carpathia Riddle of Filth. In februari uh, 2018 uh, staan ze in het patronaat in Haarlem. Dus houden advertenties in de gaten. Als je ervan houdt, tenminste. We, gaan, we blijven even in uh, het uh, Verenigd Koninkrijk. En we gaan naar de band Paradise Lost. En het uh, is gothic metal. En door sommigen worden ze ook wel de. Initiators genoemd van het zogenaamde doom metal genre. Van het album The Plague Within uit 2015 is hier Sacrifice the Flame. Ja, en van de UK gaan we weer naar de overkant en gaan we naar de Verenigde Staten. In 1984 werd Morbid Angel opgericht. En uh, met roots in de trash metal maken ze tegenwoordig death metal. En van het album uit 1991, getiteld Blessed are the sick, is hier het titelnummer. Blessed are the sick. <middels> En zo vliegen we de hele wereld over. Van de VS gaan we naar Polen. We praten over 1983 en toen werd de band Vader opgericht. Trash, speed en death metal. Van hun album uit 2016, The Empire, is dus hier Angels of Steel. Van Polen gaan we een stukje naar het noorden en gaan we naar Noorwegen. Dummelborgir, genoemd naar een vulkanische formatie in IJsland. En uh, van hun album uit 2003, Death Cult Armageddon, is hier Unorthodox Manifesto. Van Noorwegen gaan we weer naar de Verenigde Staten. Alice in Chains, uh, begonnen in 1987 en hun muziek laat zich omschrijven als grunge uh, slash heavy metal. Goeie harmonieuze vocals en lekkere riffs. Black Gives Way to Blue, een album uit 2009 en het nummer heet Last of My Kind. We blijven nog even in de Verenigde Staten en we gaan naar 1981 in de oprichting van Anthrax. Een van de big four van de trash metal. En wereldwijd goed voor meer dan 10 miljoen albums. Van het uh, tweede live album uit 2003, Music of Mass Destruction, is hier Caught in a Marsh. En we blijven nog even in de Verenigde Staten... Type of Negative, of typo-negative, uit 1989. Een gothic doom metal band. In 2010 stopten ze uh, door het plotselinge overlijden van zanger-bassist Peter Steele. Een man met een uh, heel bijzonder en eigen stemgeluid. Uh, van het album Dead Again uit 2007 is hier het titelnummer. Dead Again. This time I'm out of this house Want to and real live From the roses to rosette Please make me smile If you learn from my trial. barely I'll barely the price Maybe saving your life, for you yeah. I can't save this point enough The big of these the foot to put their trunk Up the is or time for No one else but you to blame Van Type Negative gaan we naar Soulfly, opgericht in 1997 als een spin-off van Sepultura en door een van de oprichters van die band Max Cavalera. Hun stijl laat zich omschrijven als Groove, Trash en Death Metal. <muchting> Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wilding, living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot, hot, Call the police and the fireman. I'm too hot, I, I, I, Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. You, hallelujah. Girls said, Hallelujah. Girls said, Hallelujah. Ooh. Cause I'll tell Punk, don't give it to you. Cause I'll tell Punk, don't give it to you. Cause I'll tell Punk, don't give it to you. Saturday night, and we in the spot. Don't believe me, just watch.